Freddy van met het NOS-journaal. Europese landen hebben bezorgd gereageerd op het dreigement van Iran om meer uranium te gaan verrijken. China en Rusland geven de Verenigde Staten de schuld van het Iraanse dreigement. In 2015 werd in het atoomakkoord afgesproken dat Iran het nucleaire programma stil zou leggen in ruil voor een einde aan de westerse sancties. Maar de VS trok zich vorig jaar terug uit het akkoord en stelde weer sancties in. Een internationale groep onderzoeksjournalisten heeft aangetoond dat Saoedische militairen bij de oorlog in Jemen gebruik maken van Belgische wapens. De Belgische overheid heeft dat altijd ontkend en stelt dat alleen de Saoedische nationaal garde wapens geleverd zou krijgen. Omdat die alleen zouden worden ingezet voor grensbewaking en bescherming van het Koningshuis. De politie heeft de vermoedelijke moordenaar van rapper Fais opgepakt. De Rotterdammer Silvano M. van 25 werd in Limburg gearresteerd. Gisteren loofde de politie 15.000 euro tipgeld uit. Fais werd op 1 januari samen met zijn broer in Rotterdam neergeschoten. Hij overleed en zijn broer raakte zwaar gewond. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de twee mensen... die gisteren dood werden gevonden op de Brunsumer Heide. Het zijn een man van 68 en een vrouw van 63, allebei uit Heerlen. Volgens de politie zijn ze door geweld om het leven gekomen... en verder is er nog niet veel bekend. In scholen in de Belgische plaatsen Aarschot, Diest en Westerlo... is geen bom gevonden. Meer dan 22.000 scholieren werden vanochtend naar huis gestuurd. De politie had een bommelding gekregen voor een school... in een van de drie plaatsen. En Buckingham Palace heeft bekendgemaakt dat de naam van de baby... van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Archie is. Voluit Archie Harrison Mountbatten Windsor. Vanmorgen is de baby aan de pers getoond. Het weer, buien met kans op onweer, tussen graad of 13. Vannacht zo goed als overal droog. Morgen eerst wat zon, maar later buien, mogelijk met onweer. En 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9, Amstelveen-Diemen, 6 kilometer via de Verknopen-Diemen, zijn opruimwerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht. Op de A10, tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens, 4 kilometer. De A27, Amere Utrecht, tussen Hilversum en Knopen-Lunette, een kwartier vertraging. De N246, Beverwijk, Westgraf-Dijk. Voor de aansluiting met de N244, 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 FM's antwoord.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 Waarschijnlijk is het morgen weer hey, De tekst ontop op hetzelfde leer en dezelfde beat. Mijn van gouden een poppenblok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar dus ik kan de poedels niet verstikken. Mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het nietje snikken. Het duurt Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Fit up been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www ZFM I've been feeling, I've been feeling I've been a feeling like you miss me around I've been but there's no way out I...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 Tonight fall you know he To get me through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 Twisted roads I've been here before I know Burning sun is the